De tuin. Op een dag liepen de dieren in het bos toen de leeuw zei... Er is een prinses die bij ons op bezoek wil komen. Hoe kunnen we haar laten merken dat we blij zijn met haar bezoek? We zouden allemaal een buiging kunnen maken, zei het nijlpaard. Maar sommige van ons zien er heel raar uit als ze dat doen. We zouden kunnen juichen, zei de olifant... Maar sommige van ons maken dan wel heel rare geluiden. We zouden voor haar kunnen dansen, zei de giraf. Maar toen hij naar het nijlpaard keek, schudde hij zuchtend zijn hoofd. En ook de andere dieren zuchten diep. Het kleine bruine musje, zei verlegen. Waarom maken we geen tuin voor haar? Dat is een geweldig idee, zei de leeuw. Laten we dat doen. De dieren vonden een geschikt stuk grond, maar er zaten te veel kuilen en hobbels in. We moeten de aarde eerst mooi gelijk maken, zei de leeuw. Dat zal ik wel doen, zei het nijlpaard. Ik ben zwaar en ik heb grote voeten. En hij danste op de aarde totdat hij fijn en glad was. Goed gedaan, nijlpaard, zei de leeuw. Nu moeten we er kleine gaatjes in maken voor de zaadjes. Dat zal ik wel doen, zei de egel. De stekels op mijn rug zijn heel scherp. En hij rolde over de aarde, zodat er overal kleine gaatjes in kwamen. Goed gedaan, egel, zei de leeuw. Nu moeten we mooie bloemen zaaien. Dat zal ik wel doen, zei de krekel. Ik kan dat heel vlug. En hij sprong heen en weer over de aarde en liet in alle gaatjes een zaadje vallen. Goed gedaan, krekel, zei de leeuw. En nu moeten we de zaadjes water geven. Dat zal ik wel doen, zei de olifant. Ik kan er mijn slurf voor gebruiken. Hij vulde zijn slurf met water uit de rivier en besproeide de aarde met water. Goed gedaan, olifant, zei de leeuw. Nu moeten we opletten dat de ondeugende aap niet naar de tuin komt en alle zaadjes door elkaar trapt. Dat zal ik wel doen, zei de giraf. Ik kan over de hoogste bomen kijken. Het kleine bruine musje liet zijn kop jagen. Hij had ook graag willen helpen, maar er was blijkbaar niets wat hij kon doen. Na een tijdje begonnen er uit de zaadjes kleine groene plantjes te groeien. Op een dag, zei de leeuw, ik zie onkruid. Tussen de plantjes in onze tuin groeit onkruid. Wie haalt het eruit? De dieren gaven geen antwoord. Ze keken verlegen naar hun grote voeten. Het mijlpaard zei, mijn voeten zijn te groot. Ik zou alle plantjes vertrappen. En mijn stekels zijn te scherp, zei de egel. Ik zou alle blaadjes kapot maken." Onkruidsjouwen is veel te zwaar voor mij, zei de krekel. Ik zal met mijn slurf de steeltjes van de plantjes breken, zei de olifant. En mijn nek is te lang, zei de giraf. Ik kan zo diep niet bukken. De dieren keken niet meer om naar de tuin, behalve het kleine bruine musje. Hij vloog naar de tuin en trok met zijn snavel het onkruid uit de aarde. Daarna vloog hij ermee weg en liet het achter een heg vallen... Hij vloog weer terug naar de tuin en begon aan andere onkruidplantjes te trekken. De wortels van het onkruid waren sterk en het musje kreeg pijn in zijn snavel en zijn vleugels. Maar hij hield vol. Elke dag haalde hij het onkruid weg tussen de rode, gele en blauwe bloemen. Op een dag keek de giraf uit over de bomen van het bos en riep, De prinses komt eraan! Alle dieren kwamen naar de tuin. Ze keken heel verbaasd toen ze zagen dat de tuin er prachtig uitzag en dat al het onkruid weg was. Misschien is het vanzelf dood gegaan, zei de leeuw. Het kleine bruine musje zei niets. De prinses vond de tuin prachtig. Jullie moeten heel hard hebben gewerkt, zei ze. Ja, we hebben heel hard gewerkt, zeiden de dieren en ze glimlachten trots naar elkaar. Wie wil een paar bloemen voor me plukken, zei de prinses. Ik, zei de leeuw, want ik ben de baas van de dieren. Maar ik heb de aarde fijn gemaakt, zei het nijlpaard. En ik heb de gaatjes voor de zaadjes gemaakt, zei de egel. En ik heb de zaadjes geplant, zei de krekel. En ik heb de tuin besproeid, zei de olifant. En ik heb ervoor gezorgd dat de aap niet in de tuin kon komen, zei de giraf. De prinses glimlachte. En wie heeft het onkruid eruit gehaald, vroeg ze. Niemand gaf antwoord. Maar eindelijk zei de leeuw, dat heeft, uh, niemand gedaan. Heb jij soms het onkruid eruit gehaald, klein bruin musje, vroeg ze. Het musje knikte. Dan mag jij de bloemen voor me plukken, zei de prinses. Want dan heb jij langer en harder gewerkt dan de anderen. Het kleine bruine musje vloog naar de tuin. Hij plukte een paar van de mooiste bloemen en vloog ermee naar de prinses. En daarna plukte hij er nog een paar, totdat de prinses een mooi boeketje in haar handen had. De prinses gaf hem een kus op zijn kleine bruine kopje. En het musje begon blij te chilpen. En hij bleef chilpen totdat de zon onderging boven de mooie tuin van de dieren.